Eerst het NOS-nieuws van 12 uur. Jobboot met het NOS-journaal. De directeur van de Vira-bouwer, Anzaldo Breda... heeft voor de parlementaire enquêtecommissie die het Vira-debakel onderzoekt... scherpe kritiek geuit op de samenwerking met de NS. Volgens de directeur waren de Nederlanders incompetent en zeker niet coöperatief. Hij zei dat hij te maken had met bureaucraten... niet met mensen die technisch waren en meededen. Ik moest vaak uitleggen wat ze moesten doen, zei hij. De Boekenweek gaat volgend jaar over Duitsland. De 81e editie van het evenement heeft het motto... Was ich noch zu sagen hätte? Dat heeft de Stichting Collectieve Propaganda... van het Nederlandse boek bekendgemaakt. Duitsland is als thema gekozen... omdat Nederland en Vlaanderen volgend jaar centraal staan... op de Frankfurter boegmessen. De Belgische auteur David van Rijbroek schrijft het Boekenweek-essay. Eerder werd al bekend dat het Boekenweek-geschenk... wordt geschreven door Esther Gerritsen. In Zuid-Korea is opnieuw iemand overleden aan het MERS-virus. Het totaal aantal doden stijgt daardoor naar 10. Vrijwel alle slachtoffers kampten al met gezondheidsproblemen... voordat ze besmet raakten met het MERS-virus. Inmiddels hebben meer dan 100 mensen het virus opgelopen. Om verdere besmettingen te voorkomen... zijn meer dan 2800 mensen in quarantaine geplaatst... en blijven zo'n 2000 scholen dicht. Een agent in Rotterdam zou het politiesysteem hebben misbruikt... om met kwetsbare vrouwen in contact te komen... Volgens het Openbaar Ministerie zocht de man naar vrouwen die na een misdrijf of ongeluk hun partner hadden verloren. De agent van 42 legde contact met hen en probeerde met de vrouwen af te spreken. De man liep in april tegen de lamp, een vrouw die een relatie met de agent had, waarschuwde zijn collega's er een onderzoek werd gestart. Daarbij werd op de privécomputer van de agent kinderporno gevonden. Hij zit sindsdien vast. De Anne-Frank-stichting vindt dat voetbalclubs moeten worden verplicht om apparatuur op te hangen om antisemitische spreekwoorden te registreren. Die waren bijvoorbeeld een tijd geleden te horen bij FC Utrecht tegen Ajax. Volgens de Anne-Frank-stichting hangt bij Ado Den Haag al apparatuur en die werkt goed. Het weer volop zon, alleen in het zuiden stapelwolken. Het wordt 22 tot 25 graden, op de Wadden wat frisser. Morgen opnieuw zonnig, dan kan het 30 graden worden. Met aan het eind van de dag kans op onweersbuien, vooral in het zuiden van het land. Dit was het MZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de A27 Utrecht richting Gorkum staat tussen knop het Everdingen en Noorderloos. Vijf kilometer vielen na een ongeluk, de weg is wel weer vrij. Tot zover de verkeersinformatie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 Het lunchprogramma van ZFM Zandvoort. Iedere werkdag van 12 tot 2. Uh, ja, daar zijn we dan. Goedemiddag. Goedemiddag allemaal. Ben jij er ook? Ja, natuurlijk ben ik er. Oh, wat leuk. Ja, je hebt me al lang gezien. Is dat zo? Ja, ja. je hebt me nog niet gehoord, waarschijnlijk. Nee. Nou, oké, okay, zo te horen. Uh, uh, gaat het goed met je verder? Ja, heel goed met mij. Oh, en, uh, wat leuk. Ik hoop dat het alle zandwortens vandaag ook goed gaat. Zeker met het mooie weer. Ja, gaat goed met die zandwortens. Ja, toch? Lekker wat ja. buiten je boterhammetje tussen de middag op even. Is, is dat zo? Eerlijk radiootje aan. Geniet er maar. Ja, dat is misschien best wel een goed plan. Lekker naar de radio luisteren gewoon. Als je zo lekker bezig bent en ja, zo. Toch? Lekker naar de radio luisteren. Dat is heel ja. lekker. Dat is lekker naar de radio heb je, luisteren. Heb je een paar lekkere zomernummers meegenomen? Dat de mensen lekker vrolijk blijven? Uh, ja, nou, ik heb er een paar bij me. Nou, nou, dat wil je niet weten. No, no. <lacht> Ik ben zelfs mijn computer het doet, want ik zie nu ineens. Oeh, uh, Nou ja, maar even rustig afwachten. Ja, ja, nou ja. Als de techniek ons in de steek laat, dan moeten we zelf maar gaan zingen. Ja, toch? Ja, ah, dat kunnen Leuk we duwetje. wel. Ja? Leuk duetje. Leuk ja. duetje, dat kunnen we wel. Ja, kunnen toch? We. Ja. Ik zal vast voor de zekerheid wat teksten uitprinten. Ja, dan print jij vast even wat teksten ja, uit. Ja, dan komt ja. het allemaal wel voor elkaar. Niet. Ja. Of niet, maar dat zien we dan vanzelf. Nou ja, dan, dan uh, vind ik het ook niet zo erg als de mensen overschakelen naar een ja, ander kanaal. doen ze niet. Nee, juist niet, hè? Nee, ze blijven zitten. Ja, ja, ja. Maar uh, goed, wat hebben we vandaag? Nou, we hebben vandaag natuurlijk het regionieuws nieuws En uh, we hebben de vrijwilligers, fa-fa-fa-fa-fak uh, va, va, natuurlijk. Ah, even kijken jongens, dan gaat weer van alles fouten. Oh nee, het gaat goed. La la la la La la la la Zijn we melig of zo? Of dat? We zijn vrolijk. We oh, zijn vrolijk. Nou ja, kan ook. Maar uh, het is, uh, uh, Ja, goedemiddag. <laughs> nou, dan gaan we dus uh, maar even plaatjes draaien. Maar uh, ik zit even met een klein uh, blauw pruimpje. Een pruimpje? Uh, nee, een probleempje. Ook oh, een probleempje. dat je zit met een blauw pruimpje... Wat is het probleem? Oh ja, je, je laptop. Hij is druk aan het kijken, dames en heren. Hij zit bijna in de laptop, maar degene die uh, ZFM live op hebben staan... die kunnen dat via de livestream zien. We moeten nog even wachten. Nee hoor, dat komt allemaal goed. Goed zo. Ah, wij zijn heel actueel, hè? Want in het nieuws was net dat de Boekenweek volgend jaar over Duitsland gaat. Nou, dat wist ik al van tevoren. Ja, hè? Ja, ja, ja, ja. ja, ja. Nou, ik wist en dat het, uh, al. het staat. De titel van de, van de Boekenweek is uh, het thema. Wat is nog te zeggen? Nou, wat aan de sigaretten. Ja, om een laatste klap te stelen. Nee, Imstein. Imstein. Okay. Ja, je moet Niet nog aan? Goed. Nee, het is In-steen. In. Simmervrij. Niet In-steen. Zimmervrij. In. Niet Niet frustig. Ja, niet frustig. Uh, <laughs> ja. Strammer Maxen. Ja. Duitsers hier, Duitsers daar. Overal is het ja klaar. Duitsers hier, Duitsers daar. Overal is het ja klaar. Duitsland, wie geht hier nog even wat regels, want die vergeet u steeds. Uh, ja, net is hier in Holland, in principe op de snelweg 120 kilometer per stonde. En houdt u zich eraan, want dat zijn hoge botters en dat is natuurlijk doodzonde. Dan op het strand geen grote muil, anders gooit men u hier zo in uw eigen gegraven kaal. Ja, uh, dan heb ik hier nog even wat uh, tips voor mijn uh, Duitse vrienden natuurlijk uh, bent u nu met het verblijf niet helemaal blij en uh, neemt u even contact op met paleis zodat ik heb hier nog wel een zimmer vrij en, uh, uh, houdt mij hier niet zo van Duitse muziek ja, dus liever geen Danny Christian en al helemaal niet die blonde Haino en die blauwe Antsian. dat bent ook Ja, ja, zo blauw, blauw, blauw, blauw, blauw, Ah, kan die blauw, blauw, met die zonnebril blauw, hier, blauw, blauw, En met blauw, blauw, blauw, blauw, blauw, blauw, blauw, blauw, blauw, blauw, blauw, blauw, blauw, blauw, blauw, blauw, blauw, blauw, Duitsers daar, overal is jij ja klaar. Duitsers hier, Duitsers daar, overal is jij ja klaar. Duitsers hier, Duitsers daar, overal is jij ja klaar. hier, uh. Een schnitzel en een braadworst zijn hier niet gewoon, maar een Hollandse nieuwe, dat gibt es schon. Verder wordt het in de avond wat speter, dan bestelt men hier bier per meter. Huh? Ja. ja. Het Komt het stelt dat weer af, het met ons. Ja, van alles Ja, het, van alles Ja, 450 euro en ik zit in Italië. Ciao. <laughs> wat is hier leuk, hè? Hij is grappig. Ja, ja, hij is ja, al ja. een paar jaar oud, hoor. Ja, maar het blijft leuk. Ja, het blijft leuk. Ja, het blijft leuk. Dus, ja. uh, Edwin Evers was het. <laughs> Met uh, Dracos, in tijd van die Roemenen, dat wat een hit was in. Nou, hoe lang zal dat geleden zijn? Een jaar of tien? Ik heb geen Zoiets. idee. Nooit? Ja. Ik nee, geen idee. Ja, Zou ik niet weet. durven zeggen. Ja. Oh, ik merk dat ze de microfoons weer anders afgesteld hebben. Heel fijn. Um, wat wou ik zeggen? Ja, oké. Okay, nou, van die Romeinen dus. Draco Stijde in de Tij. Ik hoorde hem vanmorgen toevallig op de radio. Als, als zomerhit. ik denk, Oh, daar heb ik die leuke versie nog van van, van, van, van, van Edwin Evers. Ik zet die, die, Dus ik dacht bij mezelf, die ga ik even draaien. Dat vond ik leuk. Uh, Duitsers heet het nummer. En uh, het is natuurlijk een onnavolgbare presentatie. Uh, de de uh, een imitatie van, uh, van Prins Bernhard. Dus het moet wel heel erg oud zijn. Anders kan het ook bijna niet anders. Toch? Nou, waarom niet? Je kan hem ja. toch nog steeds imiteren? Dat ja, doet hij nou, toch dat... niet zelf? Nee, dat doet hij ook dat niet. Daarom. Maar het probleem is dat nou mijn computer niet opstart. Nou, even een momentje hoor. <hums> See you. Aan je tong. Meid, maak je niet zo vaak. Je moet niet zo doen. Zomaar ga je zo doen. En ik luister niet te lang naar die dingen van je waarom zou je zo doen. Doe eventjes een klein beetje gewoon. Toen was je het beste stukje van mijn leven, daar ben ik al lang kwijt. Wat word je toch lelijk als je scheldt? Meid maak je niet zo kwaad. Weet je nog Thailand? Weet je nog Rome? Kijk eens goed hoe ver we zijn gekomen. Vroeger was ik nog je superheld. Schat, maar nu is het te laat. Iemand, iemand waarmee ik was Maar ik kreeg het warm van de ogen Blinders die me bijden Heeft. Heel mijn hart heb ik aan jou gegeven, en zo zal het altijd zijn: Twijfel niet aan hetgeen we samen delen, en geloof me, ik twijfel niet aan jou, beloof. Jij jezelf zal blijven. het is goed zo. Verander niet voor mij. Voor mij ben jij de liefde. Voor mij. Voor mij ben jij het beste wat er is. Er is meer dan ik zou willen. Is hier bij jou voor heel mijn leven. Ik weet niet zeker of je weet wat je doet met mij. Soms krijg ik de kippenvel van jou. Ik word elke dag weer verliefd op dezelfde vrouw. En jij maakt me zo blij als je even naar me lacht tot aan mijn laatste adem. Tot aan mijn laatste herfst, tot in de eeuwigheid zal jij het zijn. Dan nou, volgt nu, iets later dan u van ons gewend bent, het regionale nieuws. Nou, het laatste nieuws is wel dat we hier een technisch probleem hebben... en daardoor lopen we ietsje uit met het, de programmering. Sinds kort ligt in alle strandpaviljoens de gratis Zandvoortse strandcourant... op geïnteresseerde lezers te wachten. De uitgave is een bron van informatie voor de bezoekers van het Zandvoortse strand... Behalve informatie over de strandpaviljoens staat er ook informatie in over van alles op en rond het strand. Zoals wat te doen bij muien, maar ook de kite zones en diverse strandactiviteiten en evenementen. De Zandvoortse Strandcourant bevat namelijk een overzicht van alle paviljoens van het Zandvoortse Strand, inclusief het naadstrand, die zich bijna allemaal in de krant presenteren. De reacties van de lezers zijn ronduit positief te noemen. Zo was een lezer aangenaam verrast over de verscheidenheid aan paviljoens... en kon de feestbeesten vinden waar ze naar op zoek waren. De afgelopen weken zijn de eerste exemplaren verspreid... bij strandpaviljoens, hotels, pensions en toeristische trekpleisters. En bent u nou ook nieuwsgierig naar deze krant? Loop dan gerust een strandpaviljoen binnen en u ziet hem ongetwijfeld liggen. En als u dan in de strandcourant van al die mooie dingen hebt gevonden... is het misschien ook ad, eh, raadzaam om de Zandvoortpas aan te schaffen voor 7,50. In de Zandvoortpas. Bij de Zandvoortpas krijgt u een brochure... waarin u heel veel kortingsbonnen kunt vinden. Het college van BMW van Bloemendaal... Of nee, het college van BNB van Zandvoort heeft gisteren nog aan de gemeenteraad een raadsvoorstel over de strandbungeloos aangeboden. De bedoeling is een pas op de plaats te maken om iedereen de kans te geven om te reageren op de toetsingscriteria over de strandbungeloos. Vanavond of gisteravond zou het stuk besproken kunnen worden. De raad wordt voorgesteld de toetsingscriteria die al waren opgenomen... in de visie op verblijfsaccommodaties uit 2014 in te trekken... zodat het college de kans krijgt ze te bespreken met betrokkenen. Dat is zorgvuldig. Het is nog maar de vraag of de kop van de zeeweg in Bloemendaal snel wordt aangepakt. De gemeente wil de entree naar Bloemendaal aan zee aantrekkelijker maken door de verplaatsing van de politiepost, de snackbar... en de verbetering van de strandopgangen. Het moet ervoor zorgen dat Bloemendaal aan Zee... haar positie als aantrekkelijke badplaats behoudt. Raadsleden van de commissie Grondzaken vragen zich echter af... of de gemeente de 1,2 miljoen euro die voor de gehele opknapbeurt nodig is... nu wel daaraan uit moet geven. Dit jaar gaat paviljoen San Blas voor het eerst het hele jaar open... en de partijen zijn bang dat een grootschalige opknapbeurt van de Kop van de Zeeweg... in het eerste jaar voor het nieuwe paviljoen San Blas... dat twaalf maanden open gaat ook nadelig is... omdat het paviljoen niet goed te bereiken is. Een motorrijder is gisteravond gewond geraakt... bij een ongeval in Heemstede. Rond kwart voor negen gisteravond... ging de motorrijder op een parallelweg van de Leidse Vaartweg onderuit ambulance en politie rukten uit om hulp te verlenen en na eerste hulpverlening op straat is het slachtoffer met spoed naar het VU ziekenhuis in Amsterdam gebracht. Haarlem investeert komende vijf jaar 10 miljoen extra in huisvesting van scholen bovenop de 20 miljoen die daar al voor was uitgetrokken. Het geld gaat voornamelijk naar het renoveren van schoolgebouwen, verklaart onderwijswethouder Merlijn Snoek. De meeste locaties worden de komende twee jaar al gerenoveerd. Dat zijn oude schoolgebouwen die hun functie terugkrijgen. Ook panden van speciaal of specialistisch onderwijs die voor een deel leeg staan... worden de komende jaren weer in gebruik genomen voor de huisvesting van scholen. De druk op de huisvesting in Haarlem is hoog. In Nederland loopt het aantal basisschoolleerlingen terug... maar in Haarlem stijgt het aantal jonge gezinnen juist... Volgens de prognoses heeft de gemeente Haarlem in 2025 13.500 basisschoolleerlingen en in 2032 zelfs 13.700. Nu zijn dat er 12.500. Maar ook nu is de druk hoog. Volgens Snoek horen te veel ouders dat er geen plek is voor hun kind op een basisschool in de wijk waar ze wonen. En dat wil Haarlem met dit plan veranderen. Meerdere kinderen zijn woensdagmiddag in Hoofddorp gewond geraakt doordat een springkussen omviel. De kinderen waren op het luchtkussen aan het springen vanwege Nationale Buitenspeeldag. Het springkussen stond op de parkeerplaats voor winkelcentrum Het Paradijs aan het Muiderbos in Hoofddorp. Meerdere kinderen moesten door ambulancepersoneel gecontroleerd worden. Ook zijn er drie naar het ziekenhuis vervoerd. De weg rondom de parkeerplaats is tijdelijk afgezet. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is nog niet duidelijk. Een fietser is woensdagmiddag gewond geraakt na een val met zijn fiets. Om even voor twee uur ging de man met zijn fiets op de hoek van de Nieuw-Guinea-straat en de Bandungstraat in Haarlem onderuit. De fietser kwam daarbij hard met zijn hoofd op een stoeprand ten val. Ambulance en politie rukten uit om hulp te verlenen. Ambulancebroeders hebben de gewonde man op straat eerste hulp verleend. En na de eerste zorg is hij per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis voor verdere zorg. Buurtbewoners hebben de straat waar een flinke palas bloed op was komen te liggen... even later met water schoongespoeld. Tot zover het regionale nieuws. En dan gaan we nu door met het weerbericht. Weer of geen weer. Zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Het is vandaag prachtig zomerweer met volop zonneschijn. Het blijft overal in de regio droog en er waait een matige en aan zee soms een vrij krachtige Noordoostenwind, windkracht 4 tot 5. De temperatuur, die gisteren steeg naar 20-21 graden, is vandaag hoger en komt uit op maximaal 23-24. Vanavond en de komende nacht is het vrij helder en bij een matige tot vrij krachtige Oostenwind daalt de temperatuur naar 12 tot 14 graden. Morgen wordt, net als de vorige week vrijdag... een zeer warme dag. Vorige week werden temperaturen van 31, 32 graden gemeten in onze regio. Deze vrijdag worden kwikstanden tussen de 26 en 28 graden verwacht. Verder schijnt de zon, waait er een meest matige oostenwind... en blijft het tot de avond droog. In de avond en de nacht na zaterdag komt het tot buien en daarbij is een grote kans op onweer. Tot zover het weerbericht. Dat was het weer. Via de zandvoort. MUZIEK MUZIEK I don't like it. I love it, love it, love it. Oh-oh. Uh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 Glad to meet you. Turn up, girl, blow the speaker. Yeah, think about it now. Blow the speaker. I'll speak louder. Let's get wild tonight. Billionaire bottles, we just out. I'm like, ain't no problem. All my roads are right. All right, all right. I don't like it. I love it. I got another comer in my budget. I got an anaconda in my trust. Don't push it. Don't push it. Cause I'ma hit it till I jackpot. That's right. Wax on, baby. Wax off. Act right. We can put it on the black card. All night and I'll spend it. I'll spend it. I don't like it.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 Yeah, but that crown need a measurement ruler Celebrate life and I'll pay for it Take a body nice next to my it Yeah, party all right, let's all aboard Let's all aboard, all aboard I don't like it, I love it And the mother girls, they can't touch it Competition, that's a whole nother subject I wanna walk it out in public You a star, baby, just know Let's go to the mansion of the condo That's cold, perfect time, gotta let it flow You know I'm watching, I'm watching it. I don't like it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 I don't like it Vandaag van de Ket. a kind of sadness in my mind He came back and I know love is blind I hope she would love me in the end Though I knew she liked me like a friend Look at me There's no need to sigh, no need to cry. There's no need to scream another why. Even that won't reach her little ears. Cause she's deaf and blind when he appears. Look at me.